8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Kans op private oplossing SNS lijkt verkeken. Metaalfondsen verlagen de pensioenen. En herdenking 60 jaar watersnoodramp. Minister Dijsselbloem van Financiën geeft straks om half negen een persconferentie op zijn ministerie. Samen met de directeur Toezicht van de Nederlandse Bank. En verwacht wordt dat ze nieuws hebben over SNS. Van belang lijkt dat de persconferentie voor de opening van de beurs wordt gehouden. Gisteren werd bekend dat de Britse investeringsmaatschappij CVC met andere private partijen 1,8 miljard euro in SNS wil steken. Het is niet bekend of Dijsselbloem met die oplossing akkoord gaat. Bronnen in de financiële wereld zijn er vrijwel zeker van dat er voor SNS geen private oplossing komt. Dat zou betekenen dat de bank overeind moet worden gehouden met staatssteun. SNS Real zit in zwaar weer door een zeer slechte vastgoedportefeuille. Kredietbeoordelaar Moody's kwam vanmorgen met een afwaardering van SNS Real. De beoordelaar verwacht dat de bank- en verzekeraar overheidssteun zal nodig hebben om overeind te blijven.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 Dan het weer nog. bewolkt in periode met regen. In het noorden ook wat vaker droog. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en neemt af. En het wordt een graad of zeven. Morgenochtend nog op veel plaatsen droog. Maar smiddags regen en natte sneeuwbuien. En het wordt morgen een graad of zes. AWB Verkeersinformatie. Acht files, 30 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Geuzenveld en Oud-Zuid, 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knoppend Ridderkerk, 6 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de linker rijstrook. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum, 5 kilometer. Er ligt een lading plastic op de weg. De rechter rijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over acht. Over uh, individuele in, uh, financiële instellingen zeg ik helemaal niets. Dat is de vaste lijn van elke minister van Financiën, dus dat geldt hier ook. Het ministerie van Financiën, Dijsselbloem, de Nederlandse Bank... hielden zich al weken in stilzwijgen over de bankenverzekeraar SNS Real. Maar dat is straks voorbij. Wat gaat er gebeuren met de bank en verzekeraar? Wordt de bank overgenomen door een private investeerdersgroep... waar we gisteren veel over hoorden, CVC? Of komt de bank toch in handen van de staat? Nationalisatie dus. Minister Dijsselbloem van Financiën, directeur bankentoezicht... Jan seiberands geven, Over een half uurtje een persconferentie in Den Haag. Uiteraard zijn we daarbij aanwezig, hier bij me in de studio nu. André Meijnema, onze economieredacteur. André, wat is nou het meest voor de hand liggende scenario? Nou, als je kijkt naar de locatie waar het gegeven wordt... en wie de persconferentie geeft om half negen... dan lijkt alles te wijzen op nationalisatie of iets wat daarop neerkomt. Dat wil zeggen, in ieder geval de staat gaat zich ontfermen over de bankenverzekeraar. Locatie, ministerie van Financiën, eh, aanwezig minister Dijsselbloem van Financiën... en eh, Jan Seibans, directeur toezicht op de banken van de Nederlandse Bank als het bijvoorbeeld een akkoord zou zijn geweest... de presentatie van een reddingsplan door private investeerders als CVC... Eh, bij SNS, dan zou het eerder ten huize van SNS zijn geweest. Want dan heeft SNS een akkoord bereikt met private investeerders. En dan heeft de overheid niet zo direct daar iets mee te maken? Nee, die moeten wel een goedkeuring in de stempel geven... en allerlei garanties over de brug komen. Uh, kunnen zo voorstellen. Maar dan is het zeg maar een zaak van SNS en de private investeerders. En nu lijkt het, als het laken naar de ministerie van Financiën... dus naar de Staten worden toegetrokken... Nederlandse banken bij ons toezicht houden... en dan lijkt alles toch te wijzen op een nationalisatie... Ze hebben natuurlijk hele vergaande bevoegdheden gekregen... met de nieuwe interventiewet van mei vorig jaar... waarin de Nederlandse bank en het ministerie van Financiën... gezamenlijk kunnen optrekken, kunnen ingrijpen... wanneer het mogelijk is bij banken. begint klein, eindigt heel groot... uiteindelijk met een bijvoorbeeld een nationalisatie. Ja, dit lijkt bijna de ultieme maatregel te zijn. Er is natuurlijk maanden en weken gesproken... over een oplossing voor SNS. De tijd dringt, tijd kost geld. De markt is onzeker. Men wil weten waar men aan toe is. En blijkbaar is men met al dat geduw en getrekkende onderhandelingen van de voorbije maanden er niet uitgekomen. En dus zit er niks anders op voor de staat om dan zelf de systeembank in, uh, over te nemen. Oké, okay. hey, en toen wij jou vanochtend vroeg wakker belden, toen zei je al even heel knap op de zender... Uh, je had het al goed op een rij, stel uh, de redding van uh, CVC Capital Partners ketst af... dan zal dat te maken hebben, zei je toen, uh, met de probleemportefeuille hè, van... van SNS. Dat is natuurlijk het grote, het grote pijnpunt, het hele hoofdpijndossier. Dat is allemaal begonnen met SNS. Ze hebben de staatssteun gekregen in 2008. Uh, daaroverheen kwam de vastgoedcrisis... waardoor zij miljarden gingen verliezen op hun vastgoedportefeuille... in binnen- en buitenland. Dat is alleen maar meer geworden. Afgelopen maandag hadden we nog een persbericht van SNS... waarin ze aankondigen dat... de toekomstige verliezen van in de vastgoedportefeuille alleen maar zullen toenemen... Ja, dan zit je met partners aan, de hand, uh, aan tafel uh, om te onderhandelen over de toekomst van de bank... en wat zij bereid zijn om in zo'n bank te steken. En als je dan hoort dat iets alleen nog maar meer geld gaat kosten... dat werkt natuurlijk prijsdrukkend. Er dus zijn een harde onderhandeling gevoerd, vooral over de centrale vraag... wie betaalt nu de rekening, wie betaalt het meeste... Privaat investeerders willen zo min mogelijk betalen en zoveel mogelijk uithalen. De staat idem dito, zo min mogelijk betalen zoveel mogelijk overlaten aan de markt. Mm -hmm. Ja, en dan hoop je elkaar ergens te vinden. Maar blijkbaar heeft men elkaar dus niet in dat midden gevonden. Nee. En wat je ook niet moet vergeten is... en daarom zit de Nederlandse bank ook hier aan tafel uh, straks. Uh, een private investeerder kan niet zomaar een bank overnemen natuurlijk. Uh, daar gelden alle strenge voorwaarden voor. Het idee dat zomaar een belangrijke systeembank, hebben ze gezegd, hè, de vierde bank van Nederland, in handen komt van private investeerders, cowboys, weet ik wat hoe je het zou willen noemen. Ja, dat kan natuurlijk niet dus. Er gelden allerlei uh, voorwaarden. En, uh, en bezwaren die ingediend zouden kunnen worden door de Nederlandse bank. En een van die voorwaarden hoor ik in het circuit... is dat bijvoorbeeld de Nederlandse bank zwart op wit zal eisen... van zo'n private investeerder. Als bijvoorbeeld in de nabije toekomst... SNS Reaal, als jullie die willen overnemen... opnieuw in problemen komt en er geld bij moet... Uh -huh. dan moeten jullie... Uh, verplicht geld bijstorten. Okay. Ja, de zakken van zo'n private investeerder zijn diep, maar niet eindeloos diep. Dat zou ze zo afgeschikt kunnen hebben En dat zou best natuurlijk. kunnen zijn dat men zegt, van ja, dit wordt een avontuur... waar we niet eigenlijk willen instappen. En dat zijn ja. ook signalen die we horen uit de private equity wereld. Dat men zegt, van ja, een bank en verzekeraar overnemen... is toch wel een heel verhaal apart, hoor. Goed, blijf bij me, André, want ik kom zo nog bij je terug. We gaan eens even kijken hoe het is op het ministerie van Financiën. Peter Blok is daar inmiddels heen gerend... Peter, uh, onze verslaggever in Den Haag. Uh, ja, we hopen straks duidelijkheid te krijgen... over wat er gaat gebeuren met de SNS-Bank. Is, is het al druk bij jou? Uh, nou, een heleboel journalisten... die zijn inderdaad hals over kop hier naartoe gekomen. Uh, dus het zaaltje is nog allesbehalve vol. De tijd begint wel te dringen, want om half negen... dus ruim voorbeurs moet minister Dijsselbloem... met zijn persconferentie komen. Uh, ja, er komen weer een paar mensen binnenwandelen. Nou, de meeste mensen zijn inderdaad... meteen. In de auto gesprongen of op de fiets of uh, hebben hier de tram gepakt en zijn hier naar het ministerie van Financiën gekomen. Ja, alles uh, is in gereedheid voor die persconferentie van Dijsselbloem en uh, Seybrand, de directeur van uh, de Nederlandse Bank. Uh, die uh, toezichthouder. En ja, zij komen straks dus eindelijk... met die langverwachte oplossing voor SNS Reaal. Okay. Nou, dat het ons geld gaat kosten, dat is wel duidelijk. Hoeveel horen we zo? Juist. Nou, geef ons maar een seintje. Als we beginnen daar, Peter, dan schakelen we gelijk naar je over. Nog Prima. even terug uh, naar André Meijne, maar hier in Hilversum bij me in de studio, economie-redacteur André, wij hebben het eerder ook over SNS gehad... toen uh, ING en Rabo in beeld kwamen. Uh, maar daar stak Brussel een stokje voor... Hè? Leg nog eens uit, waarom was dat? Ja, Brussel stak een stokje voor want ze zeiden... Ja, die twee banken die worden zelf overeind gehouden met staatssteun. Um, en die kunnen dus niet zelf gaan investeren. Mogen ze niet in banken, projecten... waardoor ze zouden groeien, groter worden. En zeker niet in, in projecten waarmee je andere banken weer ondersteunt. Dus dat werd afgesneden. Toen werd gezocht naar allerlei andere oplossingen... om via een omweg dan toch nog die andere banken erbij te betrekken. Dat stuitte op een hoop verzet. Er was zelfs sprake van dat misschien de minister van Financiën... wel de banken zou dwingen om iets te doen... door bijvoorbeeld uh, via een omweg de bankenbelasting te verhogen... en via geld binnen te rijven om uh, SNS Reaal te redden. Wat je nu gaat krijgen is eigenlijk... Ja, nationalisatie klinkt alsof de hele bank wordt overgenomen... zoals we gezien hebben met ABN Amro en Fortis in 2008... Dat zou kunnen. is wel een heel drastisch scenario. Wat ook zou kunnen gebeuren, en daar wordt ook wel op gespeculeerd... is dat SNS Reaal, de bank even zeker, voorlopig wordt ge ondergebracht... geparkeerd bij het zogenaamde uh, NLFI, het Nederlands Financieel Instituut. En dat is de groot aandeelhouder, of de beheerder eigenlijk... van de staatsbanken ABN Amro, Fortis en ASR. Ja. Daar heeft de politiek van des gezegd uh, dat zijn wel staatsbanken geworden... maar we hebben geen zin om daar als politiek op mee ons te gaan bemoeien. Dat moet je op afstand van de politiek plaatsen. Het moet zakelijk worden beheerd. Uh, te zijn de tijd naar de markt gebracht worden... Weer, dat is zeg maar het vehikel waarin ook SNS Reaal tijdelijk geparkeerd zou kunnen worden. Dan is een private oplossing niet uitgesloten, dat kan altijd nog komen, maar dan is in ieder geval de bank zeg maar onder de pannen, uit de gevarenzone, uit de storm gehouden. Kun, kan er wordt de tijd gewonnen om een oplossing te bedenken voor de bank? Dat kan uiteindelijk dan ook nog uit resulteren in een volledige nationalisatie, maar het zou ook kunnen resulteren in het verkoop van delen van de bank. Bijvoorbeeld uh, in die portefeuille van NLV zit uh, ASR-verzekeringen. En het idee is al geopend. Misschien dat je ASR-verzekeringen kunt samenvoegen met reaalverzekeringen. En die met z'n tweetjes gewoon weer in de markt zetten. En oh, okay. uh, door laten gaan. Nou, Dat zijn dus allemaal mogelijkheden. Ik denk dat NLV de schuilplaats wordt voor SNS-reaal. Goed. Nou... Wij houden het nieuws in de gaten, want het zou kunnen zijn... dat er rond deze tijd al wat informatie komt van het ministerie van Financiën. Dus uh, wij drukken op R4, op de site van het ministerie, en uh, uh, bellen onze bronnen. Blijft u luisteren, we houden u op de hoogte. En als de persconferentie begint, schakelen we uiteraard... gelijk naar het ministerie van Financiën. En zo dadelijk, die live persconferentie van minister Dijsselbloem. Ik zei het al, en we hebben een reactie van gepensioneerden... Want uh, ja, die gaan minder ontvangen. Daar moet u zo meer over. Verkeersinformatie, John Bakker. Files nu? Ja, ineens. Ah. Ja, toch nog 12 files. Ruim 40 kilometer bij elkaar. Ineens wat meer dan we verwacht hadden. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt De Nieuwe Meren van 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. We staat tussen Westpoort en Oud-Zuid 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht... En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Knoppen-Ridderkerk, 6 kilometer. En daar staat een vrachtwagen stil op de linker Rijstrook. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Ja, dat veel gepensioneerden per april minder aanvullend pensioen ontvangen, dat was al uh, bekend. Uh, maar hoeveel er vanaf gaat, dat maakt een uh, aantal grote fondsen vandaag bekend grootste pensioenfonds, ABP, verlaagt de pensioenen met een uh, half procent. de deze uitzending hoorde u al directeur uh, Guus Wouters... van het pensioenfonds Metaal en Techniek. De verlaging van de pensioenrechten is niet te vermijden. Het pensioenfonds Metaal en Techniek zal de pensioenrechten... met ingang van 1 april verlagen met 6,3 procent. Een pijnlijke maatregel die 190.000 gepensioneerden... direct in de portemonnee raakt.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 en dat die niet voldoende meer waren... om de stijging van de verplichtingen van het pensioenfonds te kunnen compenseren. Een moeilijke boodschap voor veel ouderen. praten we over met Jaap van der Spek... bestuurslid bij de Koepelorganisatie voor uh, Ouderen. CSO, heer van der Spek, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat voor geluiden hoort u van uw achterbank? Nou, heel erg veel verontrustende geluiden. Om te beginnen is dat al in januari geweest... toen de mensen ook netto veel minder inkomen bleken te hebben... dan waarop ze hadden gehoopt en wat ze ook wel hadden verwacht. En daar komt nu overheen dat er ook gekort gaat worden... in een aantal pensioenfondsen en dat doet pijn. Ja, eh, hoeveel gaan ze er gemiddeld op achteruit? Wat hoort u zo al? Ja, gemiddeld is het natuurlijk lastig om te zeggen... Eh, als je praat over dat korte... dan bevindt het zich tussen 0,5 bij de ABP-gepensioneerden... tot aan de 7 als maximum. Eh, maar als je dat optelt bij datgene wat in januari... al minder eh, in, het huishoud, in de huishoudbeurs terecht is gekomen... dan praat je toch al gauw over tientallen tot zo'n 120 euro per maand. Dat is flink, als je dat moet missen per maand, lijkt mij. Dat is heel veel... En als je uh, een heel hoog inkomen hebt, dan uh, laten we zeggen, is dat al een heel hoog bedrag. Maar als je uh, maar een klein pensioen hebt, uh, AOW plus hooguit 10.000, 15.000 euro... dan tikt dat heel hard door. Mm -hmm. Wat, uh, wat, wat, wat raadt u de mensen aan? Want ze kunnen hier niet zoveel aan doen, denk ik, hè? Nou, het hele grote probleem is dat, uh, dat je wel wat eraan zou willen doen. Maar als je gepensioneerd bent, heb je daar weinig mogelijkheden meer voor. Als je werknemer bent en je bent jong en je hebt veel energie... dan kun je hier en daar nog proberen wat extra inkomsten te genereren... of te kijken hoe een pensioengat kan worden uh, uh, opgevuld. Maar gepensioneerden hebben over het algemeen die mogelijkheden niet meer. Nee, nee. nee. Dus? En dat betekent dus dat er pijn geleden wordt. En dat betekent dus ook dat de georganiseerde gepensioneerden... nu vinden dat daar eens een keer een halt aan moet worden toegeroepen. Ja, hoe ziet u dat voor u dan? Want nou zij, ja, moeten, dat... zij zullen toch op de een of andere manier... nu hun leefstijl moeten aanpassen, kan ik mij voorstellen. Ja, dat is niet anders. Uh, wat je in onze achterban ook wel hoort, en dat is, uh, dat is een beetje het dubbele eraan... dat uh, mensen ook zeggen, ja, uh, uh, als we met elkaar een steentje bij willen dragen... aan de toekomst van ons land en de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen... dan zijn we best bereid ook wat in te leveren. Maar wat pijn doet, is uh, als je meer moet inleveren dan allerlei andere mensen... en wat pijn doet, is dat als je merkt dat mensen met hele hoge inkomens... Uh, uh, veel minder naar verhouding inleveren... dan mensen die modaal of daaronder zitten. En, en dat is een pijn op grond waarvan je zegt... Ja, dan wordt het toch tijd dat je met elkaar als ouderen... de politiek is duidelijk te maken... Uh, uh, dat, je, dat je de politiek duidelijk maakt... Dat, daar, dat er grenzen zijn aan wat je met ouderen kunt doen. Goed. Dank dat u... Uh wilde reageren in onze uitzending en wilde vertellen hoe het uw achterban vergaat. Jaap van der Spek, bestuurslid bij Koepelorganisatie voor Ouderen, CSO... over de verlaging van pensioenen voor deze mensen. Het is tien minuten voor half negen. Ik zei net, we gaan een paar keer op F4 drukken. Dat moet natuurlijk F5 zijn. Nou, dat hebben we gedaan. En ja hoor, daar kwam het. André Menema. Ja, de SNS Reaal wordt onteigend. Uh, dat heeft zojuist de minister van Financiën en de Nederlandse Bank samen besloten. En uh, de bank wordt dus zeg maar in handen van de staat gebracht... En uit het omvangrijke verhaal, want het zijn uh, bijna 20 pagina's met tekst en uitleg, okay. uh, waarin uitzicht, uh, aangegeven wordt hoe dat allemaal gegaan is, kom ik de volgende passages tegen. En ik lees me even wat voor uit het verhaal. De Nederlandse bank en het ministerie van Financiën hebben vanaf december 2011, hè, dat is dus ruim een jaar, jaar geleden, regelmatig gesprekken gehad met leden van de Raad van Bestuur van de Real over de situatie en over alternatieven om in te grijpen. In november 2012 heeft een externe accountant van SNS Real uh, aangegeven dat zonder aanvullend commitment van derden voor de versterking van het kapitaal. Er reden twijfel op over de continuïteit van de onderneming. En bij een brief van 24 januari 2013, dus van vorige week heeft de Nederlandse Bank de minister van Financiën geïnformeerd over de actuele situatie van SNS Real en die situatie als zeer fragiel en zorgwekkend omschreven. Zo. En dat heeft alles bij elkaar doen besluiten op 31 januari 2013 om 6 uur eerst door de Nederlandse Bank dus gistermiddag om 6 uur de Nederlandse Bank geconstateerd dat de SNS Bank niet binnen de daarvoor aangegeven termijn aan de haar opgelegde maatregelen heeft voldaan. Ook het voorstel van SNS Real, waarin de afgelopen maanden was gewerkt... om met behulp van een private equity partij... private investeerders tot een publiek... private oplossing te komen, was al afgevallen. Er waren aanzienlijke investeringen... door de staat nodig daarvoor. En dus acht Nederlandse bank... het niet langer verantwoord om het SNS bank... het bankbedrijf te laten uitoefenen. En heeft de Nederlandse bank aangeraden... aan de minister om zo snel mogelijk... gebruik te maken van de bevoegdheden... om op grond van deel 6 van de wet, eh, omdat er sprake is van ernstig en onmiddellijk gevaar... van de stabiliteit van het financieel stelsel... de bank te nationaliseren. Zo. Zo, zo, zo. En, en dat gaat dus puur om die uh, portefeuille die vastgoedportefeuille van SNS... die ja. ze nu de dus om doen. Ja, want er staat ook ergens verderop in het verhaal... Uh, de overwegingen dan die dan genoemd worden... om tot deze beslissing te komen. De kern van het probleem, ik citeer, van sns Real en SNS-Bank... zit bij SNS Property Finance, zeg maar de vastgoedportefeuille... Mm. voor de, uh, de financiële degelijkheid van de bank... moest rekening worden gehouden met een afwaardering... van die vastgoedportefeuille met zo'n 2,5 à 3,2 miljard euro. nou Dat zijn bedragen waar het gewoon lastig was... om uh, partijen voor te vinden in de markt... Die dat risico willen dragen. Goed, nou, wij uh, wachten nog altijd natuurlijk op die persconferentie... waar uh, minister Dijsselbloem en uh, de toezichthouder bij de Nederlandse Bank... Uh, uh, ja, verklaring zullen geven over waarom SNS wordt genationaliseerd. Een verregaande stap dus. Een stap die mogelijk is uh, dankzij een nieuwe wet... Uh, waarmee ze kunnen interveneren, interventiewet. Blijf luisteren. Ja? Een persbericht van SNS Real. Een persbericht van SNS Reaal. André ja. Meijner maar heeft nog meer nieuws. Ja, waardoor, waarbij de bank aankondigt dat Ronald Laterstein... de huidige bestuursvoorzitter van de bank... Uh, uh, en Ferenc Lamp, de financieel directeur... en Rob Zwartendijk bij de bank zich terugtrekken. Want er worden aankondigd dat ze terugtreden bij de bank... en bestuursfuncties neerleggen. Dus de bestuursvoorzitter van de bank en de, de financiële directeur en de voorzitter van de Raad van commissarissen leggen dus hun functies bij de bank neer. Die voelen zich kennelijk verantwoordelijk toch? Uiteraard. Het ja. ja, was ook onvermijdelijk dat daar een consequentie uit getrokken moest worden... dat deze twee, te meer dat later Stijn, zeg maar ook degene was... die onder uh, de toenmalige voorzitter Soert van Keulen in 2006 financieel directeur was en dus mede verantwoordelijk was... voor de aankoop van die vastgoedportefeuille. Eh, geprobeerd heeft om nog te redden wat het redden viel... maar dat hij niet geslaagd is en nu zijn consequenties trekt en dus terugtrekt. Ook een persbericht dus van SNS. Blijft u luisteren, we blijven u bijpraten... en straks de persconferentie live hier op Radio 1 in het Radio 1-journaal.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 Het wacht is natuurlijk op de persconferentie van minister Dijsselbloem... en de toezichthouder van de Nederlandse Bank over de nationalisering, nationalisatie van SNS. Nog even een paar andere punten, een paar andere nieuwsfeiten melden. Minister Schultz en staatssecretaris Mansveld hebben wetenschap beloofd. Ze gaan orde op zaken stellen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Schultz en Mansveld werden gisteren op het matje geroepen door de Tweede Kamer... nadat ambtenaren van het ministerie een rapport over ProRail niet naar de Kamer hadden gestuurd. Zeker 25 doden bij een explosie in een wolkenkrabber in Mexico stad. Er zijn ook meer dan 100 gewonden. Er zouden nog mensen onder het puin liggen. Drie verdiepingen van het gebouw zijn beschadigd. Mogelijk is het hele gebouw ontwricht geraakt. En de oorzaak van die explosie in Mexico stad is nog niet bekend. Het is een belangrijke dag voor gepensioneerden vandaag. U hoorde dat net hier op Radio 1. Een aantal grote fondsen maakt bekend met hoeveel de pensioenen vanaf april worden verlaagd. En metaalfonds PMT kort de pensioenen met ruim 6 Ambtenarenfonds ABP verlaagt de pensioenen met een half procent. En de pensioenen in de bouw en bij zorg en welzijn gaan niet omlaag. En dan nog een bericht uit China. Daar is een vrachtwagen met vuurwerk ontploft. Daarbij zijn 26 doden gevallen. Het ongeluk gebeurde op een verhoogde uh, rijbaan, staat hier. Een weg die raakte uh, over een lengte van tientallen meters verwoest. En veel vrachtwagens zijn daardoor in een, een gat gestort, in een afgrond gestort. In China dus 26 doden. Goed, Lara, is er al iets duidelijk over een en ander? Nee, nog niet. Nou ja, behalve dan dat. Uh, de...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 en uh, directeur Toezicht, Jan Zijbrand van de Nederlandse Bank. Want wij willen natuurlijk een toelichting op dat onteigeningsbesluit... van uh, bank- en verzekeraar uh, SNS Real, SNS Bank. Inmiddels weten wij uh, van André Mijnema uh, dat die nationalisatie heeft plaatsgevonden... en dat ook de top van SNS uh, inmiddels uh, hun functie heeft neergelegd. Um, Even nu naar... Uh, Jou, André, want wat is, jou, is jouw meer.? Want je hebt de stukken kunnen doorlezen. Is jou inmiddels meer duidelijk geworden? Nou ja, het is een heel lappapier papier natuurlijk. Waarin uitvoerig en omstandig wordt uitgelegd. Uh, welke stappen de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën hebben gezet de voorbije tijd. Hoe het er allemaal zover gekomen is. Want je kunt niet zomaar natuurlijk een bank onteigenen of naar je toe halen. Uh, Dat moet je wel heel gemotiveerd doen. Vandaar een vrij uitvoerig. Heeft, maar dus uiteraard is dat iets wat de voorbije weken en maanden al is voorbereid. Um, en waar zeg maar, het begin, de, de laatste punten op die werden gezet. Mm -hmm. Maar het is in, ieder geval in kaart gebracht van uh, waar de bank stond. Uh, wat de bank gedaan heeft ondertussen. Wat het ministerie van Financiën, wat de Nederlandse bank als toezichthouder hebben gedaan in de voorbije tijd. Om te, de bank zeg maar, op de rails te houden. Uh, en uiteindelijk dan geconcludeerd dat uh, de bank niet in staat was om uh, de eigen broek op te houden. En met private investeerders niet uitkwam. Mm -hmm. En dus de Nederlandse bank op gisteravond om zes uur heeft gezegd, uh, einde verhaal, einde oefening, de bank wordt onteigend. Intussen is ook bij ons in de studio Zweder van Wijnbergen, die druk aan het lezen is ja. in dat onteigeningsbesluit. Ja. <laughs> Meneer van Wijnbergen, welkom. Fijn dat u zo snel hierheen kon komen. Ja, goedemorgen. Uh, wat leest u? Morgen. Nou, een heel dik papier, waar we voorlopig niet in staat wat we precies gedaan hebben. Want wat um, mist u tot nu toe? Nou ja, je wil weten wat... Kijk, onteigening betekent dat de aandelen overgenomen worden... maar dat was eigenlijk niet de grote vraag bij SNS. Het was wel duidelijk dat die aandeelhouders naar, naar hun geld konden fluiten. De grote vraag is, wat gebeurt er met die achtergestelde leningen? Want uh, ja, met alleen de aandelen bij de staat... is uh, die, dat hele conglomeraat nog steeds ondergecapitaliseerd. Er zal geld bij moeten. Uh, dat had gekund door achtergestelde leningen... ja, in feite nog een stapje naar achter te duwen. U bedoelt, er zijn schulden en die moeten op de een of andere manier afgelost worden, betaald worden. Ja, ik denk dat als het uh, echt genationaliseerd wordt door van... nou, wij nemen alle aandelen over, dat het daarna be uh, behoorlijk moeilijk wordt... om nog iets met die achterstaande leningen te doen. Want die staan ja, de staat heeft zich in feite daarachter gezet en dat is niet verstandig. Kan het niet zo zijn dat de staat gewoon weg opdraait voor die schulden? Nou, daar komt het dan op neer. Uh, dus dat zou ik een uitermate uh, slechte oplossing vinden. Dat betekent nou, als alleen maar de aandelen overgenomen zijn... betekent dus dat die achterstelde leningen voor de staat komen... Met, ja. uh, als het om geld van de, van de bank gaat. En het wordt hierna herstructureren, wordt een stuk moeilijker. Nu was het duidelijk een crisis, hadden ze interventiewet kunnen gebruiken. Die ja. hebben ze gebruikt. Maar uh, het zou laten aanzien zonder die achterstelde leningen te okay. herstructureren. Nou, gaan gaat natuurlijk... zo nog even verder lezen. Maar had u, had u deze stap verwacht, deze nationalisatie? Nou, het is, uh, ja, ik vind het in zekere zin is het de makkelijkste oplossing. Ik vind het ook een van de slechtste. Uh, omdat Waarom? het weer allemaal bij de belastingbetaler komt. Uh, dus ik was, bang, ik, zo zeggen, ik was er bang voor. En er lag nog geld, hè? Wat, uh, nou ja, SNS, waar SNS eerder steun uh, Ja, er is uh, een klein, klein miljard, iets minder dan een miljard... Uh, in de SNS gestopt uh, als een soort kruising... tussen een achterstelde lening en een, en een preferent aandeel... door destijds minister Bos als deel van de grote reddingsplan. ING uh -huh. en zo. Um, ja, dat is nu, als, als, de, als het enige wat gebeurt is nationalisatie, dan is dat in feite verdampt. Goed. Slecht nieuws, lijkt mij, voor de Nederlandse overheid en ook voor de Nederlandse belastingbetaler. We gaan even kijken hoe het ervoor staat op het ministerie van Financiën. Peter Blok, zie je al wat? Uh, nee, een dichte deur, maar we weten wel dat hij er bijna uit gaat komen. Uh, er wordt uh, zenuwachtig heen en weer gelopen door uh, wat woordvoerders. Uh, en zijn politieke assistent straks, uh, komen ze daar aan. Maar het duurt nog een paar minuutjes, lijkt het. Goed, nou, dan gaan wij even wat anders doen en komen wij terug uh, bij uh, het ministerie en bij onze sprekers hier in de studio... zodra de persconferentie gaat beginnen. Twaalf Oscar-nominaties heeft hij gekregen. Een nieuwste film van Steven Spielberg. Lincoln draait sinds gisteren bij ons in de bioscoop. Een historische film over de Amerikaanse president Abraham Lincoln. Met Daniel Day-Lewis in de hoofdrol. pittige film qua lengte met nogal wat inhoud. Gisteravond was er een voorstelling voor genodigden, En daar was Jeroen de Jager bij. Een bombardement van de grootste die de heeft. Op het menu, we beginnen met uh, salm en dan met, uh, met een Amerikaanse twist eraan. Uh, tussengerechtje wordt een soep van gepofte mais en uh, popcorn. En deze reportage die begint in de VIP-ruimte van Tuschinski... waar een lange tafel is neergezet van een meter of twintig. En bij de hoofdgerecht hebben we een heel mooi stuk Black Angus, de usa kade. Mr. Lincoln, I hate them all. Waar vijftig stoelen aan staan, het staatsbanket wordt hier georganiseerd om aandacht... Te genereren. We hebben inderdaad uh, het plan opgevat om vanavond in het kader van uh, de release, dus de, de eerste dag dat de film Lincoln uitkomt, uh, om daar een soort uh, mini-VIP-première voor uh, te organiseren. Congress must never declare equal those who God created unequal. We hebben ook als uh, eregast vanavond uh, Wim Kok. Ga je hem over horen? Ja, Geen flauw idee. Over de film, je moet hem toch ja? nog zien? Ja, daarom. U kent Lincoln toch wel? Ja, ja, we wel eens van gehoord. Ja. U bent de enige ex-staatsman, zal ik maar zeggen, ik die hier wel, is. Ja, nou, ja. verder allemaal toekomstige staatslieden. Dus u kijkt hier ja. toch misschien met een ander oog naar? Nou, Lincoln is natuurlijk de laatste tijd weer echt in de herinnering teruggekomen. Ook door Obama's speech natuurlijk, en de Bijbel en alles. Goed, Heldenbrek, deze reportage over de film van Steven Spielberg. Lincoln, want er is beweging bij het ministerie van Financiën. Peter Blok, wat ja, zie je? Sterker nog, minister Dijsselbloem die staat inmiddels achter het spreekgestoelte. Um, hij wordt uh, kort aangekondigd nu... en zal dan zijn besluit toelichten om de SNS-bank te nationaliseren. We luisteren nu heel even naar nog de woordvoerder... en dan gaat Dijsselbloem beginnen met zijn persconferentie... over de overname, de nationalisatie van SNS. gelegenheid voor één opeens daarna. Minister Dijsselbloem. Goedemorgen. Vandaag vrijdag 1 februari 2013 is SNS Reaal... volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. Ik heb SNS Reaal op basis van de Interventiewet genationaliseerd en overeens met de minister-president en in nauw overleg met de Nederlandse bank zoals de wet bepaalt. Gisteravond werd duidelijk dat deze stap onvermijdelijk was geworden om verdere problemen voor de bank, zijn klanten, de Nederlandse financiële sector en de Nederlandse economie te voorkomen. De afgelopen tijd heb ik alle private en publiek-private mogelijkheden om de problemen het hoofd te bieden nauwkeurig bestudeerd. Ik heb hier ook over vertrouwelijk een aantal keren de leden van de vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer geïnformeerd... en ook de ministerraad is gedurende het proces meerdere malen geïnformeerd. SNS Reaal had tot gisteravond zes uur de mogelijkheid om met een oplossing te komen. Deze deadline was door de Nederlandse Bank voor het aanvullen van het kapitaal tekort gesteld. De Nederlandse Bank heeft mij bericht dat de deadline is voorlopen zonder dat het tekort is opgelost. Ik heb dus gisteravond moeten constateren dat er geen acceptabele totaaloplossing is... Zonder ingrijpen zou de SNS Bank onherroepelijk failliet zijn gegaan. En met het oog op de financiële stabiliteit hebben we daarom het uiterste redmiddel ingezet: het nationaliseren van SNS Reaal. Daardoor zijn het geld op 1,6 miljoen spaarrekeningen en 1 miljoen betaalrekeningen en de dienstverlening aan klanten van SNS Reaal zeker gesteld. Klanten kunnen dus gewoon bij hun geld, betalingen blijven doen en zonder onderbreking gebruik blijven maken van de diensten van SNS Reaal. Anders dan bij eerdere staatssteun aan banken leveren de aandeelhouders... de achtergestelde crediteuren en de banken een substantiële bijdrage aan de kosten. Waardoor de operatie niet alleen drukt op de schouders van de belastingbetaler. Ik zal nu verder ingaan op achtereenvolgens de gekozen oplossing... de kosten en hoe het verder gaat met SNS. In de eerste plaats de gekozen oplossing. De problemen van SNS zijn begonnen met de overname van de vastgoedportefeuille in 2006 en verder toegenomen als gevolg van de financiële crisis sinds 2008. De Nederlandse Bank heeft in haar toezicht de afgelopen jaren zich ook met name hierop gericht. Toen de problemen verergerden is eind 2011 een gezamenlijke werkgroep van de Nederlandse Bank en mijn ministerie opgericht. Deze heeft scenario's verkend en intensief gezocht naar private of publiek-private oplossingen. Ook SNS zelf heeft voortdurend actief gezocht naar dergelijke oplossingen. En deze hadden ook mijn nadrukkelijke voorkeur. Een volledig private oplossing viel af toen de problemen voor SNS Reaal zich verder verdiepten. Waardoor de marktwaarde van het concern sterk verminderde. Dit maakte het onmogelijk voor SNS Reaal om, om voldoende kapitaal op de markt op te halen... of om door verkoop van onderdelen de problemen het hoofd te bieden. Vanaf de zomer van 2011 is met de drie grootste Nederlandse banken... gezocht naar een oplossing waarin zij met de staat zouden participeren. Een aantal maanden later meldde zich een tweede private partij... een private equity fonds dat bereid was onder voorwaarden... kapitaal in SNS Reaal te steken. Een belangrijk onderdeel van dat voorstel was dat de staat... al dan niet met de grootbanken risico's ten aanzien van het vastgoed zou afdekken. In oktober is er in opdracht van financiën ten behoeve van een publiek-private oplossing... een onafhankelijke waardering gemaakt van de vastgoedportefeuille... door een gespecialiseerd bureau... De resultaten daarvan maakten medio december duidelijk dat de problemen nog veel groter waren dan de betrokken partijen tot op dat moment hadden ingeschat. Het kapitaalgat werd daardoor ook groter dan eerder ingeschat. Medio januari werd duidelijk dat de Europese Commissie grote twijfels had bij een constructie waarin twee staatsgesteunde banken zouden deelnemen. Aan wie een zogenaamd acquisitieverbod is opgelegd. Er is ook daarna nog serieus verder gesproken met het private Equity Fonds over een overname tot gisteren aan toe. De oplossingen van dit Private Equity Fonds legden echter veel financieel risico en verantwoordelijkheid bij de staat, zonder dat de staat daarvoor voldoende zeggenschap en aandeel in de instelling terugkreeg. Het Private Equity Fonds kon daarom uiteindelijk geen acceptabel alternatief bieden. Naast de optie met de grootbanken en de optie met het Private Equity Fonds, hebben zich geen andere reële opties aangediend. Zonder dus een oplossing met de deadline van DNB van gisteravond gepasseerd... ontstond er een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de financiële stabiliteit. En ik moet te concluderen dat nationalisatie onvermijdelijk was. Dan over de kosten van deze ingreep. Private partijen die bewust een risico hebben genomen door geld te steken in SNS... laat ik zoveel mogelijk meebetalen. Binnen de grenzen die de Nederlandse Bank verantwoord acht met het oog op financiële stabiliteit... Dat betekent dat ik op basis van de interventiewet... niet alleen de aandeelhouders, maar ook achtergestelde crediteuren heb onteigend. Hun vorderingen verliezen volledig hun waarde... wat ook zou zijn gebeurd als SNS failliet was gegaan. Daardoor dragen zij, dragen zij een, in totaal 1 miljard, bij, 1 miljard euro bij. De kosten voor de staat van de gekozen oplossing bedragen 3,7 miljard euro... op basis van berekeningen van de Nederlandse Bank... Dat bedrag is opgebouwd uit een kapitaalinjectie van 2,2 miljard euro... een afschrijving van 0,8 miljard euro van de eerdere staatssteun aan SNS Reaal... en 0,7 miljard om de problematische vastgoedportefeuille te kunnen isoleren. Daarnaast verschaft de staat 1,1 miljard euro aan overbruggingskrediet... en 5 miljard euro aan garanties. Deze kosten leiden in 2013 tot een verslechtering van het EMU-saldo met 0,6 procent en de EMU-schuld neemt toe met 1,6 procent. Daartegenover staat dat ik in 2014, ten behoeve van de schatkist... de Nederlandse banken een eenmalige heffing zal opleggen van 1 miljard euro. Die is mede gerechtvaardigd omdat de banken... hoge kosten zouden hebben gehad bij een faillissement van SNS Bank. Door het zware beroep wat immers door rekeninghouders in die situatie... zou worden gedaan op het depositogarantiestelsel. Hoe nu verder met SNS... Tegelijkertijd met de nationalisatie van SNS Reaal vindt er een wisseling aan de top plaats. De heren Latenstein en Lamp, respectievelijk CEO en CFO van SNS, hebben vandaag hun ontslag aangeboden. En ik heb de heren van Olfe en Oostendorp bereid gevonden hen per direct op te volgen. Ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Zwartendijk, is teruggetreden. En de huidige vicevoorzitter, de heer Overmars, zal hem tijdelijk waarnemen. Het spreekt voor zich dat voor de hele instelling de komende, tij komende tijd loonmatiging het devies is. De nieuwe bestuursvoorzitter gaat minder verdienen dan zijn voorganger. En bonussen voor de bestuursleden waren en zijn niet aan de orde. Het nieuwe management heeft de opdracht om zodra het bedrijf is gestabiliseerd en de markt het toelaat... onderdelen weer in private handen te brengen, bijvoorbeeld door verkoop. Tot slot. Ik kan mij goed verplaatsen in de weerstand die velen zullen voelen... omdat er opnieuw een groot bedrag aan publiek geld nodig is om een bank te redden. En dat terwijl we toch al een financieel en economisch zware tijd doormaken. De noodzaak tot opnieuw overheidsingrijpen na de eerdere interventies van 2008... is een terugslag in onze inzet om de Nederlandse financiële sector... weer robuust en maatschappelijk verantwoord op eigen benen te zetten. De noodzaak van dit type kostbare overheidsingrijpen... moet in de toekomst worden voorkomen. Ondanks de stappen die al gezet zijn... zoals de introductie van de Interventiewet... de hoge buffereisen, het strenge toezicht... is er nog onvoldoende gedaan. Er moeten dus nog flinke stappen worden gezet. Ik wil dat banken in de toekomst veel beter te scheiden zijn... waardoor niet een hele instelling... maar alleen de publiek relevante delen gered hoeven te worden... Daarvoor is het advies van de Commissie Structuur Nederlandse Bank... onder leiding van de heer Wijvels belangrijk. Verder moeten instellingen hun balansen zo snel mogelijk versterken. Ook wil ik dat er vaart wordt gemaakt met de zogenaamde living wills. In deze levende testamenten wordt vooraf beschreven... welke maatregelen de financiële instelling zelf, de Nederlandse Bank... en ik als minister kunnen nemen om als een concern... in onomkeerbare problemen terechtkomt. Het doel daarbij is om vitale functies overeind te houden en de risico's voor de belastingbetaler en besmettingseffecten te beperken. Ik wil ook dat in de toekomst alle private partijen... ook niet achtergestelde obligatiehouders... zoveel als mogelijk de rekening zullen betalen. En ik zet me daar actief voor in bij de onderhandelingen in Europa. Tot slot wil ik dat in de toekomst... als de bijdrage van private crediteuren bij een instelling in problemen ontoereikend is... de bankensector eerst zelf gaat betalen voor de kosten van een oplossing... Ik zet mij daarom in voor een resolutiefonds dat gecombineerd kan worden met het depositogarantiefonds. Gegeven de schaal van sommige financiële instellingen in verhouding tot de Nederlandse economie is een robuuste oplossing, ook een Europese oplossing. En dat bevestigt het grote belang van een Europees resolutiemechanisme. Laat één ding duidelijk zijn. Een herhaling van wat we vandaag hebben uh, moeten doen, moet in de toekomst worden voorkomen. Dank u wel minister Dijsselbloem, nu is het woord aan directeur Jan Zijbrand, de directeur toezicht van de Nederlandse Het ...financiële stelsel veilig gesteld. Door de inzet van het nieuwe instrumentarium, de Interventiewet... is grote onzekerheid voor de Nederlandse financiële markten weggenomen. De belangen van miljoenen rekeninghouders, hypotheekhouders en verzekerden... zijn veilig gesteld, voor hen verandert er niets... Maar als u daaruit opmaakt dat ik tevreden ben met deze situatie... dan zeg ik nee, dat ben ik niet. Dit is een unieke situatie en met deze oplossing hebben we erger kunnen voorkomen. Maar het is geen situatie om tevreden over te zijn. Zoals gezegd ligt de belangrijkste oorzaak van de problemen bij SNS Reaal in de vastgoedportefeuille. Daarbij hebben we het over een problematiek die uniek is... in het Nederlandse bankenlandschap. Het commercieel vastgoed van SNS Bank vormt een aanzienlijk groter deel van het concern... dan het gemiddelde bij de andere Nederlandse banken. En er is geen andere bank waar de kwaliteit en samenstelling... van de portefeuille zo problematisch zijn als bij SNS Real. In die zin zijn de problemen van SNS Real niet maatgevend... voor de situatie bij andere banken. SNS Real staat bij ons al sinds juni 2008 onder verhoogd toezicht. Vanwege problemen bij de beleggingen van de verzekeringstak kwam er in het najaar van 2008 een kapitaalinjectie van de staat. Maar daarmee was het leed nog niet geleden. In een later stadium kwam de vastgoedportefeuille van de bank onder druk... en naarmate de kredietcrisis verergerde... raakte SNS Reaal steeds verder in de problemen. DNB heeft intensief toezicht gehouden op de maatregelen van de bank... om de situatie te verbeteren... en heeft op verschillende momenten ook aangezet tot verdere actie. De vastgoedportefeuille werd afgebouwd met tientallen procenten. Eerst vanaf 2009 het internationale gedeelte... en vanaf begin 2011 ook het Nederlandse deel. Toen dat niet genoeg bleek, werd in 2011 een plan van aanpak opgesteld voor de kwetsbaarheden van dat concern als geheel. Aan het eind van dat jaar kwamen we echter tot de conclusie... dat SNS Reaal niet langer in staat kon worden geacht... om op eigen kracht haar financiële positie voldoende op peil te brengen. Op dat moment heeft DNB het initiatief genomen... tot een intensivering van de gesprekken met het ministerie van Financiën. En vanaf dat moment is ook een intensieve samenwerking... met tal van private partijen gezocht naar een oplossing... Zelfs tot in een vrij laat stadium, maar tot onze spijt... bleek uiteindelijk geen van die oplossingen haalbaar. SNS Reaal kon niet tegemoetkomen aan de deadline die wij hadden gesteld... voor gisteravond zes uur om haar kapitaal afdoende aan te vullen. Daarop achten wij het gisteravond niet langer verantwoord... dat SNS Reaal het bankbedrijf nog langer zou uitoefenen en hebben wij de minister geadviseerd gebruik te maken... van de mogelijkheden die de nieuwe interventiewet hem biedt. Terugkijkend naar de kern van het probleem, de vastgoedportefeuille... moeten we vaststellen dat dit bij SNS Reaal aan boord is gekomen... met de acquisitie van bouwfonds Property Finance in 2006. Nu zouden we een dergelijke transactie niet meer goedkeuren. Wat wij en toezichthouders wereldwijd in de kredietcrisis hebben geleerd is dat er grote kwetsbaarheden kunnen ontstaan... als de balans van een algemene bank als SNS Reaal... wordt gedomineerd door een risicovolle categorie als vastgoed. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis hebben we nieuwe instrumenten gekregen. Daarmee kunnen we, ons inzicht, kunnen we in ons toezicht interventies initiëren... die uiteindelijk ook kunnen leiden tot een ingreep zoals die vandaag heeft plaatsgevonden. Zoals ik u al zei... We zijn niet blij dat we dit instrumentarium ook zo snel al hebben moeten inzetten. Maar het betekent wel dat we de vitale functies van deze bank... en de belangen van de spaarders en de polishouders hebben kunnen veiligstellen. Ik dank u voor uw aandacht. Goed, wij um, gaan niet naar de vragen van de journalisten... want wij hebben zelf zoveel vragen te beantwoorden hier... Um, Eerst maar eens even naar Zweden uh, van Wijnbergen... die hier bij mij is in de studio. Meneer van Wijnbergen, wat ja. is uw eerste indruk? Want ik heb u vaak um, nou, nog nou, even zien schudden, ook zien knikken. Ja, het, het is iets minder slecht dan ik verwachtte. Uh, gewoon ogen dicht nationaliseren door de aandelen over te nemen... was eigenlijk de slechtste optie. Want daar waren alle schuldcrediteuren, uh, we zouden daar nou helemaal vrij vanaf gekomen zijn. Die fout hebben ze niet gemaakt... Dus ze hebben dus duidelijk de achtergestelde leningen mee onteigend. Dus die mensen nou, die hebben risico's genomen. Dat liep soms op tot 11% rente, terwijl mm -hmm. spaarrent op 2 staat. Nou, dan weet je dat je in de buurt van het vuur zit. Nou, dat is volkomen terecht als goed gedaan. Uh, Overigens denk ik op grond daarvan ook dat de kosten uh, een stuk lager zullen zijn dan, uh, dan wat Thijssen Bloem zegt. Mm -hmm. um, maar ik vind een aantal gekke kanten aan. Wordt 1 miljard euro bij de banken ophalen? Ja, die banken hebben bouwfonds niet gekocht. Uh, hier wordt toch in feite de rekening van falend toezicht... want ja, die schuld ligt gewoon vierkant bij de Nederlandse bank. Ja. Uh, die heeft dat destijds toegestaan. En, en die heeft ook niet een, een afscherming afgedwongen. Mag ik even naar een, een, een opmerking van meneer Sijbrand van de Nederlandse bank? Um, die zegt, de Nederlandse bank heeft intensief toezicht gehouden. Zeker ook na de kapitaalinjectie ja. van 2008. Hoe ja. moeten we dat rijmen met wat we nu, wat we nu zien plaatsvinden? Nou, dat ze veel te laat waren. Kijk, de grootste fout is gemaakt in 2006... Uh, dat was kennelijk, daar heeft niemand uh, bij aan de bel getrokken. Wat natuurlijk een hele vreemde zaak was. Uh, SNS was een jaar daarvoor naar de beurs gegaan en had gezegd... nou, dit is de bank die ik naar de beurs breng. Mm -hmm. En die heeft binnen een jaar het karakter van die beurs helemaal veranderd. Dat is een absurd dat dat gemogen heeft. Een echte toezichtsfout. nog afgezien van de beleidsfout van de mensen zelf natuurlijk. Uh, nou, 2008 waren ze daar kennelijk nog niet achter. Uh, want ze hebben het alleen maar over problemen bij beleggingen of verzekeringen. Dat heeft meer met rentestanden te maken en zo. Ja. Um, ja, en nu ontdekken ze van god, die bom van 2006 is ontploft. Nou, die toezichthouder, ja, dat is een stille toezichthouder geweest... maar die kan niet zo heel veel meer doen dan kijken of de zaak niet leeggestolen wordt. Nou, dat speelt helemaal niet. Dat was een DSB-probleem. Maar niet bij SNS. SNS is op zich een fatsoenlijk lopende bank... een goede verzekeraar met een gifpil. Nou ja, daar kan die toezichthouder ook niks aan veranderen... tenzij die echt drastisch ingreep. En verder is, op, vind ik, bij de oplossing... Ja, uh, ze hebben met, uh, zonder al te veel van te zien met, uh, met uh, private partijen gesproken. Ik denk dat ze... Hadden moeten afsplitsen en het gezonde deel moeten verkopen aan private partijen in plaats van het geheel. En nu hebben die private partijen op zich gezegd: van ja, we willen alles wel hebben, maar dan moeten alle garanties meekomen. En dat doen we niet. Ja. Dat begrijp ik ook wel dat Dijsselbloem dat niet wil doen. Alleen zouden we het af moeten splitsen. Dat gaf een teveel uh, te risico ja, bij ze de financiële Dat had de statie. bouwfonds van kunnen laten gaan. Okay. Ja. Uh, als, zou die interventiewet kunnen gebruiken, mensen inziens om uh, als het ware een omgekeerde bij het bank, om, om alle troep bij sns Holding achter te laten, ja. de goede delen eruit te verkopen voor een normale prijs, en dan de rest, ja, laat maar een fik opgaan. Even naar jou, André, uh, André Meijnenma, economie-redacteur hier bij de NOS. Wie gaan er allemaal mee betalen? Iedereen. Is dat jouw duidelijk? Ja, iedereen, dus de, de aandeelhouders, maar die hebben al flink gebloed met het uh, verlies van de koers van het aandeel, maar die worden dus niet onteigend, ja. de obligatiehouders. Die zijn hun aandeel gewoon nou, Nee, obligatiehouders niet. alleen de Achtergestelde ja, dat is een klein, heel klein deel van de obligatiehouders. De obligatiehouders is heel veel meer. Ja, de achtergestelde, die, die betaalden dus ook mee. Wat, dat, ja. wat, wat voor die nog een beetje onzeker was wat dat zou gaan gebeuren. Ja. En wij natuurlijk de belastingbetaler wij betalen ook niet mee. Ik bedoel, 3,7 miljard gaat de staat uittrekken om dit allemaal... Uh, ja, dat, te niet weg, hoor. dat is niet weg. En dat is niet weg. En het kan allemaal nog uh, verkocht worden. En, uh, nou ja, dan kijk ook wat er gebeurt met die 3,7 miljard. Hè. Daarvan is dus een dikke 2 miljard kapitaalsversterking. Ja. Nou ja, dat, uh, dat zit dan wel in die bank... Ja. Bedoel, dat dat niet... krijg je wel weer terug dan? Of, uh, hoe moeten we dat, dat zien? Dat op zich wel, ja. dan denk ik wel. Ja. Het enige, er, even voor de duidelijkheid. Er luisteren nu allemaal mensen die denken... wacht eens even. 3,7 miljard. Gaat er nou alweer geld naar een bank? Ja. U zegt nou, dat deel komt deel terug. De, voor een deel. De, de grote vraag is... gaan ze die vastgoedportfeuille afschermen? En ik vind dat ze dat moeten doen. En dat moeten ze helemaal gescheiden houden. Wat bedoelt u met afschermen? Uh, zodat als het daar failliet gaat... dat de bank niet aangetast wordt. Overigens moet je er wel bij zeggen: spaarders zijn volledig veilig. Hè. Wat er ook gebeurt... Niemand hoeft zijn geld weg te halen bij SNS, met of zonder uh, nationalisatie. Dat was al lang afgedekt onder die postergarantie, dus dat is geen enkele reden tot paniek. Ja. Maar de, ja, ik vind toch dat die, die, die vastgoed had afgescheiden moeten worden, moet, of moet nu heel snel gebeuren, dat de belastingbetaler daar nou ook van die voor opdraait. Ja. Ja. in ieder geval, ja. de EMU-schuld loopt wel op met die investeringen. Wat houdt dat in? Nou ja, dat onze staatsschuld in Europa uh, die, uh, oploopt. En dus betalen wij dus ook meer rente, zeg maar, over onze rente. schuld. En, en dat rente. wilden we toch juist niet? Nee, we wilden dat het omlaag werd. Ja. Uh, maar ja dit moet je, moet je ergens boeken, zeg maar. En dit valt dus dan van onze staatsschuld Ja, die zestiende procent die hij noemt, dat is dan rente over die extra schuld. En dat ja. komt in het tekort. Dat zal de flinke tegenvallen zijn. Want daar, ja, zestiende, dat zit ze rond die drie en dan gaan dus met een half procent omlaag. zal ja. er dan besloten worden tot meer bezuinigingen? Lijkt dit uiteindelijk toch weer tot andersom nou, ook, ik ik ik het zou het dat we als... dat Ik zou dat echt onjuist vinden. Ja? Ja. Uh, ja, bovendien is dit echt een voor. Ja, zit hier een beetje een gekke boekhouding. Want er staat wel iets tegenover. Kijk, een herkapitalisatie betekent uh, natuurlijk dat enerzijds dat er geld gegeven wordt, maar in de vorm van. van van uh, obligaties, dan staat iets tegenover. Ja. En in feite is de staat eigenlijk een als dat uit. En de, de um, bank functioneert gewoon door, hè? dus er komen allemaal gewoon, uh, premies en dergelijke Meer komen gewoon bij de bank keurig binnen, mensen lossen keurig hun hypotheken af. En er staan nee. allemaal assets tegenover. Dus nee. uh, de staat investeert daarin, maar is het niet, zeg maar... En, en, en dat bedrijf loopt ook gewoon door, hè? zoals ook gezegd. Het, het probleem in. is bij, bouw, bij die bouwfonds. En de vraag is uh, of daar publiek geld naartoe gaat. En ik ben bang van wel, zoals ik het nu zie. Uh, dus en dat, dat vindt u, u, u, u, u een slecht, slecht idee? Ja. Dan ja, dan dat dat moet liever, echt gescheiden worden? Ik had liever die, de banken en verzekeraars uitgelicht... Maar waarom doen ze dat worden. dan niet, meneer Van Mijmen? Uh, net niet durven. Interventiewet... hebben ze toch het idee dat ze dat niet kunnen? Gebrek aan fantasie, het zou, hoe dan ook. Het, het zou wel kunnen, dus, zegt u? Via Mijn, het is, interventiewet. Wel, het is niet, overigens niet precies op die interventiewet ontworpen is. Die nee. ont, interventiewet is ontworpen om dingen eruit te lichten... en die dan uh, aan andere mensen te geven. Wat ze niet hadden kunnen doen, is allerlei schuldeisers... van SNS, bank, reaal, naar, naar het, uh, omhoog schuiven naar de holding... waardoor ze van zou worden voor die uh, bouwfonds. Dus het zou lastig geweest zijn. Die interventiewet is, niet, is, is, is nou niet heel flexibel. Daar had wat meer uh, speelruimte in mogen zitten voor okay. mij. Oké, nou... Um... Maar nogmaals, nog uiteindelijk moet je toch te zeggen: van hier wordt de rekening van slecht toezicht van de Nederlandse Bank weer bij, bij belastingbetalers en bij gelekt. de andere banken gelegd. Ja, en daarom even nog, André, naar woorden van Dijsselbloem aan het eind van uh, zijn verhaal. Uh, ja, deze situatie moeten wij in de toekomst voorkomen. Ik heb bewindslieden dat eerder horen zeggen. Ja. Bijvoorbeeld na ABN, na ING, na ja. SNS. Altijd ja. weer. Ja. Maar uh, het is ook niet zo snel te regelen natuurlijk. Hè? Dat wil zeggen, je kunt wel. Uh, je wil iets voorkomen. Maar er moet een hoop worden opgetuigd. Nou daarvoor. Ja, twee dingen kun je. Eén ding kun je niet snel regelen. Hij zegt hij wil gewone. Zeg maar, uh, uh, obligatiehouders die onderpand hebben, willen die mee kunnen laten bloeden. Dat kan hij inderdaad niet doen, dat moet Europees geregeld worden. Mm -hmm. En daar wordt, dat is op deel van die bankunie. Maar uh, ja, ik vind die Nederlandse bank, ja, daar, die heeft toch wel flink wat uh, ja, veren gelaten. Maar het geeft zo weinig vertrouwen. Als Dijsselbloem nu zegt, we moeten deze situatie in de toekomst voorkomen. Uh, we hebben dat eerder al gehoord, het gebeurt ja. nu gewoonweg weer. De, uh, kennelijk het, het toezicht, als ik u zo hoor, meneer Van Wijnberg, is opnieuw niet de orde. Dat klopt, ja. Dat kan wel in het verleden zijn gebeurd. Maar dan, we, ja, dan wordt nu toch weer de rekening bij de belastingbetaler neergelegd. Ik, ik vind het absurd dat bouwfonds destijds uh, overgenomen mocht worden. En dat er zo laat ingegrepen is. En dat er ook onder het huidige regime niet geprobeerd is... om bouwfonds meer af te schermen ja. van de bank. Of de bank meer af te schermen van bouwfonds eigenlijk. Uh, maar, maar dit valt natuurlijk zeg maar allemaal onder de ellende die de Commissie de Wit heeft onderzocht. Uh, van de jaren uh, naar 2000 tot en met uh, de crisis. waarin inderdaad werd geconstateerd dat toezicht tekort schoot. En er zijn dus allerlei uh, maatregelen genomen om het toezicht te verscherpen. Ja, en dit is zeg maar de erfenis, de, de dure erfenis van falend van of toekomstigde ja, toezicht maar had, uh, in het verleden. Toch wel wat harder, een wat hardere ingreep richting... Uh, Eerder al. Ja. Goed. Heren. Dank voor nu. Meneer Van Wijnbergen, u gaat nu richting tv. Uh, bedankt voor uw komst, uw snelle komst naar de studio... om uh, de persconferentie van het ministerie van Financiën te duiden... en van commentaar te voorzien. Zeer kritisch, u hoorde meneer Van Wijnbergen, het is hier eigenlijk altijd. SNS-regiaal is genationaliseerd, kost de staat 3,7 miljard euro. En dus ook de belastingbetaler, zijn meneer Van Wijnbergen. En de top van SNS treedt af en die is inmiddels alweer... Voorzien van een nieuwe topman. Nou, nou, blijft u maar gewoon luisteren. Zometeen ook meer in het bulletin. En na 9 uur. Vandaag in. Vrijdagmiddaglaag. Batman voor de burger, ombudsman Alex Brenningmeijer. Ik vind niet dat daar op dit moment adequaat op gereageerd wordt door de minister. Schrijft de Christine Olten over de film Flight met Denzel Washington. I don't need help, I won't drink, I promise De rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oel en Frits Barend. Hij heeft ook minder woedeuitbarstingen, maar zou hem tekort doen als ik hem alleen daarom in mijn top zet. En zomerse live muziek van Ape Not Mice.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 Dit is Radio 1.